Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. pvda lijstom erkent dat zijn uitspraken donderdag over ziekenhuizen in Eindhoven onjuist zijn. Samson zei in het tv-debat bij de EO dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven samenwerken in plaats van concurreren. Ze zouden de NMA hebben omzeild. De bestuursvoorzitter van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven spreekt het verhaal van Samson tegen. De ziekenhuizen houden zich aan alle regels, zegt hij, en bereiden alleen een experiment voor om beter samen te werken. Samson zegt nu dat hij het verhaal iets te enthousiast heeft gebracht. Nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg. Het gaat om een afbeelding van Prinses Europa, die ook al op Griekse 2 euro munten staat... De keuze is opmerkelijk omdat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Een woordvoerder van de ECB wil het bericht van Bloomberg niet bevestigen... en zegt alleen dat het werk aan de nieuwe serie eurobiljetten vordert. Vier mannen zijn in de botlek onwel geworden in het ruim van een Deens schip. Volgens de politie was er koolmonoxide vrijgekomen. De vier zijn aan het begin van de avond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen had hartklachten. De scheepvaartinspectie onderzoekt het incident in de botlek.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 De Arxia, de Rolien Kiks, verslaven net alsof je aan de heroïne zit. De komt dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon brengt door, achtervol op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wat in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs en door. slapeloze nachten, in de zon bij kans en door. Mijn ogen reeds gesloten.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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Teks TV op kanaal 45, 45. <tie> some do the right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 Zie, FF!